Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een bezoek aan de supermarkt is een stuk duurder dan een jaar geleden. Je betaalt nu zo'n 20% meer, heeft een onderzoeksbureau uitgerekend. Dat die prijs van je boodschappen zo stijgt, komt door tekorten aan van alles, zoals grondstoffen en personeel. Het lijkt erop dat het niet snel gaat veranderen. Ja, de verwachting is dat het uh, nog wel even gaat uh, duren, uh, in elk geval het najaar en wellicht ook nog de winter. Omdat de factoren die van invloed zijn op de prijsverhogingen, dat die, die, die, die blijven voorlopig nog even van kracht. Vooral pasta, keukenpapier en brood zijn een stuk duurder geworden. Er is nooit een vergunning aangevraagd voor de Highland Games in het Brabantse Geldrop... waarbij afgelopen weekend een dode viel, zeggen ze bij het kasteel waar die spelen plaatsvonden. Afgelopen zondag kreeg een man van 65 een weggeslingerde hamer tegen zijn hoofd... en dat overleefde hij niet. De gemeente laat de boel nog verder onderzoeken. En gooi de zonnebrand en een flesje water maar in je tas. Het wordt heet vandaag en daarom is het hitteplan weer uit de kast getrokken. Het RIVM raad je aan om genoeg te drinken, op het heetste van de dag niet te gaan sporten... en een beetje koel cool te blijven met een ventilator. En dikke kans dat jij hier ook al heel wat uren van je leven naar hebt geluisterd. Op dit moment is de wachttijd langer dan u van ons gewend bent. Wilt u weten hoe u kunt betalen of hoe u uw manier van betalen kunt aanpassen? Toets 1. We adviseren je op een later tijdstip terug te bellen. Lange wachttijden, uitgebreide keuzebenuws, doorverwijzingen naar de site... of een niet echt lekker werkende chatbot. Wie een klantenservice probeert te bereiken, moet steeds meer geduld hebben. Uit een peiling blijkt dat het aantal wachtrijen met 20 tot 30 procent is toegenomen. En dat komt door meerdere dingen... Maar vooral door een tekort aan personeel. Aan de ene kant eh, hebben we zelf moeite om alle vacatures in te vullen in eh, klantcontact. Maar als er binnen organisaties ook al gaten vallen in de bezetting... Eh, werkt dat meteen door in het aantal vragen dat klanten hebben over... Nou, bijvoorbeeld waar blijft mijn product, eh, waarom is mijn declaratie nog niet betaald... hoe zit het met mijn vlucht. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste oorzaken. Je krijgt het weer nog. Het wordt dus zweten vandaag. Veel zon, weinig wind en in het hele land hoge temperaturen. Op de Waddeneilanden wordt het maar 26 graden. En in Limburg kan het wel 32 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar middenmeer in beide richtingen dicht bij middenmeer... vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 seem to find a reason to believe that I can break free 'Cause you see I have been down for so long but like all hope is gone but as I lift my hands I understand that I should praise you to my circumstance take the shackles off my feet so I can you know stay I, I just want to praise you praise, just want praise you wanna I just want to praise you yes. you yes. broke yes. yes. yes. the chainsaw I can lift my hand. and I'm gonna to oh, praise you uh, I'm gonna praise uh, uh, you uh, uh, uh. take the shackles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 in el mar es mimpio no mas peces nadando su si no agua florecente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 Like I'm stuck in a loop En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boodschappen doen in de supermarkt is voor veel mensen niet leuk meer. De prijzen gingen flink omhoog. Volgens marktonderzoeker GFK stegen die in de afgelopen 11 maanden... gemiddeld met 18,5 procent. Sommige producten werden nog duurder, zoals kaas. In Frankrijk is het gelukt om de witte dolfijn... die al een week in de Seine zwom, uit de rivier te halen. Een team van zo'n 80 mensen takelde het dier vannacht uit het water. Vanaf vandaag geldt in Nederland weer het Nationaal Hitteplan. Gezondheidsorganisaties willen zo instanties en mensen in de zorg aansporen om maatregelen te nemen. Vooral 75-plussers zijn een kwetsbare groep. Dat weer zonnig en warm, 26 tot 32 graden en vooral in het zuiden tropische temperaturen. de zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. No, no, no home. you don't 6, 7 seconden Vanaf hallo tot dan Dat alles anders was